Goedenavond allemaal. Ik ben Yvonne Hagen naar Raterband en eh, ik mag vanavond nog een stukje, nog een keer, eh, voor jullie een kleine lezing houden. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik had net een half uur opgenomen en ik dacht ik ga toch eens even kijken of het inderdaad er allemaal op staat en ik kijk terug, lees terug en... Helemaal niets. Ik weet dus helemaal niet wat ik fout gedaan heb, maar in ieder geval, er stond niets, er was niets opgenomen. Dus ik begin nu met vrolijke moed weer opnieuw en nogmaals van harte. Van harte welkom natuurlijk. Eigenlijk weet ik uh, nooit waar het over gaat. Uh, ik heb eigenlijk wel van, uh, van mijn eigen website een stukje afgeplukt en dat heet automatisch schrijven. staat gewoon op de voorbladzij. En... Um, ik dacht, weet je, als, ik het niet, als er niks komt, dan, eh, dan doe ik dat. Maar hoe kan ik niet vertrouwen hebben in, eh, in de stem, in mezelf, in de, het geluid van de stilte? Het komt er immers altijd. Eh, dat is dus het geluid uit de stilte. En het andere is het denken. Maar laat ik allereerst toch nog wel eventjes, eh, ondanks alle drukte die ik net achter de rug heb, over het wel of niet opnemen... Um, toch de frustratie daarover, maar daar wil ik jullie niet mee lastigvallen. Eventjes rustig je voeten op de grond zetten, je armen niet gekruist houden en rustig even in- en uit ademen. Doe het nog een keer en zet je voeten op de grond zodat je vaste voeding met de aarde hebt. En kijk even in het licht, of visualiseer het licht even voor je. Denk aan de zon, adem die in door je derde chakra. Adem rustig in, en adem rustig uit. Doe het nog een keer. Adem rustig in. En laat de adem rustig gaan. Als er allerlei zorgen op je afkomen of allerlei gedachten, adem ze rustig in. Ze vallen vanzelf in het licht dat je zelf bent. Het is dan maar zo dat je het even druk hebt in je hoofd. Het is dan maar zo dat je, dat je een boel hebt meegemaakt. Accepteer het en laat het vervolgens los. Je kunt er toch niks mee. Op dit moment zit je rustig te luisteren en laat je alles gewoon gaan. Adem nog een keer in. Hou die adem even vast. En adem door je navelchakra uit. Ook al voel je het niet, het werkt toch. Je navelchakra staat open, je zonnevlecht kun je het ook noemen. Adem de zon nog een keer in. Het licht. Maak die verbinding met het licht. Luister naar het kloppen van je hart. Voel je prettig. Automatisch schrijven, zei ik al. De verhalen die ik schrijf zijn, zoals ik al eerder zei, werkelijk door mij ervaren. Zoals ik ze opschrijf, ook echt gebeurt. Dat zijn al die verhalen die je ooit eens een keer voor mij hebt kunnen lezen, en alles wat ik schrijf, komt voort uit eigen ervaring. Nu is het zo, dat als ik aan het schrijven ga, of typen dus. Ik gewoon de teksten in mijn hoofd hoor. En eigenlijk dacht ik dat iedereen dat had. Maar dat blijkt niet zo te zijn. En er ontstaat zo met de woorden van dat moment een tekst. Nu ben ik dat eens met een pennetje gaan doen. En dan heb je wat meer rust en stilte. Om de woorden naar boven te laten komen. En om die in de stilte te luisteren. Het eigenaardige is dan wel zo dat mijn hersens gewoon doorwerken en doordenken. Terwijl de woorden die van binnen uitkomen geheel anders zijn dan de gedachten die uit mijn hersens komen. De woorden komen van de bron, van het geluid uit de stilte. Terwijl de hersens het ego zijn, als ik het zo mag noemen. Ik besluit met mijn hersens om naar mijn gevoel te gaan, en toch zijn dat twee geheel verschillende denken. Het gevoel komt naar boven en de hersens zijn op een andere manier bezig. <kijkt> Ik zie het eigenlijk zo, de hersens zijn van de aarde en het gevoel wat dus, uh, ja ik zeg altijd dat het rond uh, de navel is, maar het kan ook op andere plekken zitten. <kijkt> dat gevoel, dat is van de werkelijke werkelijkheid, het van het licht, vanuit het leven, het leven gezien vanuit het licht. Dat is ook de manier waarop ik de dingen zie, waarop ik spreek en hoe ik denk. Toch is dat denken wat in mijn hoofd zit niet hetzelfde denken. Dat is een denken naar buiten gericht. Tijdens het schrijven dus met de pen en wanneer ik niet typ denk ik vaak, wat zal er nu weer uit deze zin komen? Of, ik denk ook wel eens, misschien is het na deze zin wel helemaal stil. Ja, dat, dat dacht ik wel eens in die tijd. Of, klopt het nu wel helemaal? En ik dacht ook wel eens, zal ik het aan anderen geven? Nou, dat, dat wilde ik zo ontzettend graag. En zo gaat het dan. Van binnenuit... Vanuit die bron komt het. En daar, daar is het natuurlijk altijd al geweest. De bron heeft altijd tot ons gesproken, tot ons mensen. Alleen, wat zijn we toch druk bezig geweest om het maar vooral niet te horen. Vragen stel ik niet, waarom ook. Want als je de vraag stelt, is het antwoord er reeds in besloten dat je rustig in dat gevoel gaat, als je een vraag wilt stellen, dan weet je al wat het antwoord is. Anders had je die vraag niet gesteld. En op hetzelfde moment word je geleid naar het gevoel, naar het antwoord. Ik heb dat ook wel eens de laatste tijd gehad, waar ik erg zat na te denken over bepaalde dingen. En waar ik een oplossing voor wilde voelen. Want ik voelde dat denken op dat moment toch vervelend was. En ik werd als het ware opgenomen in een <coughs> in een, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, in een, alsof ik bij de hand genomen werd om naar de juiste manier van denken te gaan. En daar kwam ik terecht in de oplossing die ik zelf ook was en dat was even verrassend als eenvoudig ik wist dat natuurlijk allang alleen was het heel even vergeten omdat ik me even liet meeslepen door de emotie van de aarde door de emotie van dat moment natuurlijk wist ik dat wel maar ik was het even kwijt maar omdat het een naar gevoel is om dat gevoel kwijt te zijn. Doe ik er echt alles aan om naar binnen te gaan. Binnen naar die bron. Om daar weer tot een eigen werkelijkheid te komen. <coughs> tot een goddelijke werkelijkheid te komen. En op slag is dat verdrietige gevoel dat daar gevoel weg. Maar goed, ik heb het dus over automatisch schrijven, wat misschien helemaal niet automatisch schrijven is hoor. Misschien heet dat heel anders wat ik eigenlijk bedoel. Want nogmaals, het is niet mijn hand die, die, die wild over het papier gaat, absoluut niet. Ik heb altijd zelf de verantwoording, altijd. Maar in ieder geval, mijn dochter zat me al een tijdje te pushen om, om vooral eens op die manier, dus vanuit de bron, eh, te schrijven. Maar nou, het leek me eigenlijk een beetje te veel werk om het te schrijven en daarom dacht ik nou, ik ga het dan een keer, een keer op de computer doen. Maar ik deed het steeds niet. Toen zond zij een handgeschreven fax met een prachtige, zeer herkenbare tekst. En zet je nu neer in ware nederigheid en besef dat jij alles wat God wil dat je doet, daadwerkelijk kunt Wees niet zo arrogant te zeggen dat je zijn leerstof niet kunt leren. Zijn woord zegt iets anders. Zijn wil geschieden. Iets anders is niet mogelijk. En wees dankbaar dat dit zo is. Oh, ik schrok me wild. Ik dacht, wat een prachtige tekst. Wat mooi. Ik wist echter niet dat dit een tekst was uit het boek Course of Miracles. En dacht dus dat zij het zelf vanuit de bron had geschreven en liet mij leiden door de gedachte dat als zij het kon, ik het ook kon. En eindelijk ben ik dan maar eens een keer rustig aan zitten en hoorde de volgende woorden omhoog komen. Er zit zoveel liefde in jezelf, dat je er bijna van uit elkaar spat. Mocht je binnen in jezelf blijken te weten dat er in je gelooft? Dat je erin gelooft, geef het dan aan allen. Ik wist het ook wel, dat ik het zo kon horen, maar hoe vaak had ik daar niet naar geluisterd. En de volgende zin kwam al meteen. Er is zoveel te doen aan mensen te geven, dat we met z'n allen haast niet toereikend zijn om dat te geven. Wat nodig is om aan hen voortkomend uit onze harten te ontvangen. Toegeven, het is taalkundig, niet helemaal juist. Maar de bedoeling is duidelijk. De telefoon ging er ook tussendoor en ja, en ook dat, dat gebeurt wel eens. En zo zijn er nog meer. En ik wil ze graag doorgeven, want ze zijn inderdaad uit de bron. De bron, de ziel, het stukje God dat wij allemaal zijn. En waar we allemaal mee in verbinding staan. Want we zijn alle, we zijn alle immers één. Mocht je willen dat alles eenvoudig was, let dan op, wees waakzaam en het zal je gegeven worden. En het volgende kwam al gelijk. Luister goed naar je binnenste en hoor wat er gezegd wordt. Luister naar de stilte, vraag niets en kom dichterbij. Er zijn mensen met grote behoefte om uit te vinden wat hun spiritualiteit kan geven. Laat hen uitvinden hoe verrekbaar hun gedachten zijn. Dat ging dus over mensen op de Dutch Healing List, een lijst van Hans Rietveld, van Yahoo, van Yahoo Groeps. Misschien ook wel eens interessant voor jullie om daar eens een kijkje op te nemen. En... Dan las, ja, daar, daar kun je wel eens wat, wat problemen van mensen tegenkomen en daar denk je dan over na en ik vond het ook zo mooi de zin laat hen uitvinden hoe verrekbaar hun gedachten zijn dus ja, ik schreef wel eens iets wat eh, misschien een beetje eh, veel was en, maar ze mochten toch uiteindelijk en ze kunnen toch uiteindelijk altijd zelf bepalen hoe ze ermee omgaan en het volgende kwam alweer omhoog het is ondenkbaar dat wat, wij, dat, dat wat wij zeggen niet eerlijk of onjuist zou zijn. Blijf bereikbaar tot in de eeuwigheid. In je binnenste zit het leven dat aan je gegeven wordt. Pak het aan en leef. En ik vind dat zo ontroerend, want zo is het ook. Daar zit het leven, daar zit wie je werkelijk bent. Al het andere is een illusie. En meteen kwam het volgende. In je gevoel luistert alles, komt alles in alle jaren van de tijd bij zijn oorsprong terug. En alle tijden geven aan wie je werkelijk bent. Een stukje God. Inderdaad, tijd bestaat niet. Je bent wie je was, die je nu bent en die je altijd zijn zult. Indien je vanuit dat, dat stiltegevoel leeft, vanuit je eigen zelf, dat je je niet meer laat manipuleren door je eigen illusies... Die illusies die je aflaat vallen, aflaat glijden, die je loslaat, want je kunt er niks mee. De illusie van schuldgevoel, de illusie van je wentelen in je eigen verdriet. De illusie van jaloers zijn op een ander, van klagen, van verdriet, van verwachtingspatronen. Laat het los, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. En het lijken enorme bergen, als je erover na moet denken om het los te laten. Want er zit toch een heleboel aan vast, denk je, want ik ben nuchter. En dan klim je die berg en dan laat je alles los. En dan kom je op de top en je laat je gewoon glijden naar beneden. Je laat het vallen, je laat het allemaal gaan. En dan kijk je achterom en dan was het niets. Het was niets. Het was een klein drempeltje. Het was voorkomen niets. Waar maakte je nou toch al die eeuwen lang... Waar maakte je jezelf zo druk om? Je liet je helemaal meeslepen, de emotie in, de aarde in. En dacht dat je vaste grond onder de voeten had. Maar durf het aan. Durf die sprong aan. Om in het diepe te springen. Om in het licht te springen. Durf je het? Het is niet zo moeilijk hoor, je kunt het gewoon doen. Ik heb het gedaan, met mij is vele anderen. En toen ontdekte ik dat ik toen pas met de beide voeten op de grond kwam. Dat ik in een leven kwam, in mijn eigen leven kwam, vanuit mijzelf geleefd. Waarin je sterk lijkt voor anderen, maar waarin je vooral jezelf bent. Waarin je alleen maar dat wil geven aan anderen, wat je zelf bent, wat je zelf mee wil geven aan anderen. Andere dingen zijn niet belangrijk. Maar ik ga even verder. En ik hoorde in mezelf, ook ik zeg je, blijf bij de bron. Vol hoe de woorden aandacht vragen. Luister in de stilte. En verbaas je niet. En dat is het. Ik heb me nooit verbaasd. Toen ik aan die andere kant was tenminste. Toen ik in het werkelijke leven was. Toen ik me in het licht bevond, toen ik die liefde voelde, en nog steeds voel, dan verbaas je je niet meer. Er zijn zoveel mogelijkheden die de liefde geeft, die het licht geeft, je kunt het ook God noemen, of het onnoembare. Alles, alles geeft het licht. En iedere keer is het weer op een andere manier. Terwijl het kwaad altijd maar in hetzelfde verzandt. Het kwaad heeft niet zoveel fantasie. Het is eigenlijk altijd hetzelfde door de eeuwen heen. Het is een soort patroon. Maar ook het kwaad wil eens bij het licht horen. En uiteindelijk zal het licht altijd. Tijd winnen, altijd. Maar het licht hoeft er niets voor te doen. Het kwaad wel hoor, dat wil dat je meegezogen wordt, de emotie in. En ik hoor het al zeggen, ja, maar gevoel is toch ook een emotie? Jawel, dat is zo. Maar het werkelijke gevoel is een emotie waar geen verdriet aan te pas komt, waar zuiver geluk is. Voel diep in jezelf. Luister naar de stem, hoorde ik verder. Je voelt als het ware het geluid omhoog komen. Doet het ertoe, wie ik ben, is het niet prettig te horen, dat je uit het binnenste, dat uit je binnenste het goddelijk geluid voortkomt? En zo is het ook. Ik zat me even af te vragen, wie is dit? Mag daar een naam bij? Ik dacht, wie is dit? Maar is dat noodzakelijk om dat te weten? Het voegt niets toe. Wat voegt het toe? Bij mij niets. Misschien bij anderen wel. Ik vond het ook eigenlijk niet belangrijk. Vandaar ook dat ik ook hoorde. Doet het er toe wie ik ben? Is het niet prettig te horen? Dat uit je binnenste het goddelijk geluid voortkomt. We zijn allemaal een stukje God. En als je naar dat gevoel diep in jezelf luistert, dan hoor je ook die God, dat licht. Het is waar. Er zijn mensen die daar prachtige boeken over geschreven hebben en het is waar. Je kunt een gesprek met God aangaan. Je kunt een gesprek met dat licht aangaan, met die liefde. Doe het gewoon eens een keer. Net zoals ik dat deed. Gewoon een keer ervoor zitten. En dan horen wat je hoort. Ook deze zin, toen ik over iemand op de Dutch Healing list nadacht. Geef het leven de kans zich te ontplooien. Alles is waardevol. En iemand die op dat moment... In enige problemen zat, kreeg toen mijn gedachten daarover gingen uit de bron deze zin: Laat het leven in al zijn finesses doorstromen en je zult weten welke weg voor jou geschikt is. Je dient de dingen zelf op te lossen. Peinig jezelf niet en vind de eenvoud van je hart. En zo simpel is het ook we hoeven helemaal niet ingewikkeld te doen je hoeft eigenlijk helemaal ingewikkelde boeken te lezen of cursussen te doen ja, iedereen is daar natuurlijk vrij en ik wil dat ook absoluut niet ontmoedigen doe wat je moet doen maar alle antwoorden zitten binnen in jezelf en het komt niet op dat je denkt van nou, ik hoor helemaal niks hoor nee, dan komt het ook niet of dat je zit te wachten dat het komt. Nou, dat zeg je nou wel, maar ik luister al zo'n tijd en ik hoor helemaal niks. Dan zit je gevoel er niet echt bij. Dan denk je, nou eens kijken of ik wat hoor. Dan hoor je niks. Dan zit het in het willen. En in het willen horen, daar gaat al je energie in zitten. Maar het geluid is er altijd geweest. Je hoeft er slechts naartoe te gaan. Dat is het geheim van alles. En je hoort het. Je hoeft slechts naar het licht toe te gaan. En het is er. Je hoeft je slechts te, te denken wat je wilt. En je hebt het al. Stel dat je een gelukkig leven wilt hebben. Dan stel je je voor dat je een gelukkig leven hebt. Ik weet het, dan gaan al die hersencellen als een razende tekeer om jou vooral te zeggen dat je geen gelukkig leven hebt. Want kijk maar, kijk maar hier maar hiernaar en kijk maar daarnaar. En is het niet zo dat, dat dit en dat gebeurd is en die ander en ja. Nee. Voel jezelf is gewoon heel gelukkig. Ja, maar dat kan ik niet. Ja, dan, dan kun je het niet. Dan doe je het niet. Doe wat je moet doen. Maar je kunt het ook anders doen. Je kunt jezelf ook gewoon simpelweg gelukkig voelen. Ieder moment van de dag en dankbaar zijn. dat Je zoveel gelegenheid krijgt om je leven te leven. Om het nu eens een keer anders te doen. Om de dingen vanuit de liefde te doen. Je hebt twee soorten gedachten: eentje die naar buiten gericht is en één die naar binnen gericht is. Gebruik die gedachten die naar binnen gericht zijn. Kom daarin terecht. Als het niet lukt, doe het gewoon een andere keer. En ik hoor ook mensen denken: Ook zal het een keer proberen, zeg. Nou laat ik je één ding zeggen. Doe wat je moet doen. Maar als je denkt, ik ga het proberen, dan doe je het nooit. Het is heel simpel. Het is heel simpel in de wereld van het licht. Je doet het, of je doet het niet. Het is in een alle eenvoud. Weet je, en dan kom je in die eenvoud, en dan kom je alsmaar verder in die eenvoud, en dan zie je de gigantische complexheid van dat licht. En daar kun je alleen maar nog meer ontzag voor hebben. De gigantische liefde, dat, dat is zo groot. En daar mag je je in baden. Ook als jij je schuldig voelt. Ook als jij denkt, nou dat is voor mij niet weggelegd. Het is voor ieder mens weggelegd. En kijk niet achterom. Kijk naar het moment van nu. Nu is het belangrijk. Nu bepaal je wat je met de rest van je leven wil doen. Je kunt nu de beslissing nemen om op een andere manier te leven. Dan is het maar zo dat je het geleefd hebt zoals jij dacht dat het goed was al die jaren. Niets is verkeerd. Je wist niet beter. En misschien wist je wel degelijk beter en ging je tegen beter weten in. Maar weet je wat het verheugende hiervan is dat je ook heel verschrikkelijk goed weet dat de liefde bestaat. Ook al heb je zo verschrikkelijk veel dingen fout gedaan, je hebt altijd, altijd van de liefde kennis genomen. Altijd op de een of andere manier. En misschien zeg je wel, nee hoor, ik niet, absoluut niet. Dan heb je altijd wel eens een keer in de ogen van iemand gekeken die jou met een lach aankeek, met een liefdevolle lach aankeek. Besef dat dat licht voor jou er ook is. Je hoeft je alleen maar in je hoofd de beslissing te nemen dat je daarin gaat staan. Pijnig jezelf dus niet. En vind heel rustig de eenvoud van je hart. Want het is zo eenvoudig. Je hoeft alleen maar de beslissing te nemen om in het licht te staan. Hoe kan het licht jou helpen, als jij je ervan afkeert? Er zijn mensen die zeggen, nou, ik geloof niet meer, ik kan niet meer in een kerk, in een, in een, in een god geloven. Ja, dat moet je allemaal zelf weten. Maar besef wel dat dat licht altijd naar jou kijkt. Maar jou nooit alleen gelaten heeft, nooit in de steek gelaten heeft. Het is altijd in je. Maar hoe kan het licht jou helpen als jij je ervan afkeert? Het zit allemaal binnen in jezelf. Je hoeft er alleen maar om te draaien en naar het licht te kijken en de beslissing te nemen. Dat is alles, alles in het hele universum draait zich bij naar jou om jou te helpen om je bij te staan in deze beslissing om op de weg van het midden terecht te komen om die ontzettende moeilijke weg vanuit de aarde gezien te bewandelen om door die moeilijke poort te gaan om in het licht te komen dat licht is ook op die weg hoor maar als jij de beslissing hebt genomen om dat te doen, dan word je geholpen. En je vraagt, meteen je, je vraagt je meteen af, hoe dan? Laat dat maar over aan het licht. Daar hoef je je helemaal niet over op te winden. En daar hoef je ook niet over na te denken. Dat komt allemaal vanzelf. Vanuit jouw gedachte is er een andere werkelijkheid ingetreden. Maar goed, er zijn op bladzijden vol met prachtige teksten en misschien is dat ook wel eens een keer goed om dat te plaatsen of daar eens over te spreken. En in die dagen toen ik dit schreef, had ik toen een klein, klein dochtertje. Ik heb er nu trouwens twee en een klein zoon, maar ik had toen een klein, klein dochtertje van vier maanden. En daar pasten wij op en ik wist niet meer wat ik doen moest. Ik was zo aan het huilen en ik tilde het op en ik had dan een schone lui gegeven en ik wist het allemaal niet meer en dacht ik, oh ja, ik kan natuurlijk luisteren. En toen vroeg ik in mijn hoofd of in mijn gevoel naar haar toe, wat is er? En ik hoorde de woorden meteen. Alles is verwarrend. Ik wil je duidelijk maken dat ik het niet weet. En mijn vraag was, vertel me wat je wilt. En de baby zei, mama, en zo eenvoudig is het gewoon. Dit vertel ik niet zomaar aan iedereen. Ik, er zijn mensen die hier hard om lachen. En dan zeggen ze: dat kan niet, dat bestaat niet. En weet je wat ik dan zeg? Ik voel me nooit beledigd door. Dan zeg ik: je hebt gelijk. Want die ander heeft gelijk. Want die ander denkt, het kan niet. En ik geef die ander gewoon gelijk. Dat heeft met mij niets te maken. Dat zegt alles over de ander. En dat is een simpele manier om de vrede in jezelf te bewaren. En reken maar dat die ander bij zichzelf stil gaat staan hoor. Inderdaad, het is toch allemaal verrassend eenvoudig. En zo is het ook. Er is nog een prachtige zin die uit de stilte kwam. Dit is wat ik je wil zeggen. Luister goed. Want het is eenmalig. God is liefde. Geef het door. En dat is wat ik zo graag doe. En niet anders. Ik ben zelf zo lang aan het zwerven geweest. Zwerven in mijn hoofd. Alles onderzocht. Veel gelezen. En ik kwam er niet echt uit. Tot het moment kwam dat ik voor mezelf geen kant meer uit kon. Toen dacht ik dan moest ik toch maar eens een keer werkelijk in mezelf gaan nadenken. En ik heb die weg naar binnen gemaakt. Je zou kunnen zeggen, hetzelfde als met het schrijven, ja, maar dat was een tijd daarvoor. Het schrijven was daarna, maar waar ik het dus nu over heb, was daarvoor... Het antwoord kwam gelijk. Ik denk dat ik toen wel een uur, vijf minuten, drie uur, ik weet het werkelijk niet meer, heb gehuild. Gehuild om mezelf. Gehuild om het feit dat ik mezelf zo lang misleid had. Dat ik zo lang in de illusie geleefd had. Zo ver verstoken was van de liefde, maar ik deed het zelf, terwijl het zo dichtbij was. Het was een moment dat de hele kamer verlicht werd en ik het gevoel had dat alles tintelde, alles om me heen sterk verlicht werd. Ik ben ook inderdaad aan die andere kant geweest. En ik heb dus besloten, ik heb de beslissing gemaakt voor mezelf, de beslissing om daar te blijven, of om vanuit het leven van die hemel, laat ik het zo maar noemen, het leven te leven hier op aarde. En daarover te vertellen aan anderen. Kan op de tijd te nemen om al deze inzichten die in een flits mag ik wel zeggen maar wat is het het kan net zo goed een heel jaar zijn geweest wat kan ook een seconde zijn geweest geopenbaard werd en ik dacht met mijn hersens zo eenvoudig kan het toch niet zijn ik dacht altijd dat het heel moeilijk was dat ik heel hard moest studeren daarop. Dat ik het niet goed had gedaan. Maar zo eenvoudig was het dus. Er waren vragen. En ik gaf antwoorden. En inderdaad, hier ben ik dus dit is wat ik zo graag doe. Gewoon mensen vertellen... dat er een andere werkelijkheid is. En iedereen weet het ook wel. Maar wat doe je ermee? Wat doe je met die kennis... Duw je het weg, net zoals ik het altijd gedaan heb. Daarom, ik kan niemand veroordelen of oordelen dat mensen dat doen. Ik ben zelf geen haar beter geweest. Maar eens komt er toch een moment, moment in je leven, dat je over dingen gaat nadenken. Maar vanuit, van welk gevoel wens jij te leven? Wens je altijd vanuit de haat, vanuit de kriegeligheid, vanuit de woede, vanuit het verdriet, vanuit de zorg, de zorgelijkheid, wens je daar vanuit te leven? Het is niet zo erg dat dat er is hoor, maar bedenk wel, waar het een is, is het andere ook. Dus daar tegenover staat altijd het licht. Kunt het het goddelijke noemen? Kunt het de hemel noemen? Het maakt niet uit hoe je het noemt. Voor mij is het de werkelijke werkelijkheid. Een leven vanuit de hemel beschreven, zou ik, zo, zou ik bijna zeggen. Alles om mij heen, zie ik het goddelijke. In mensen, in kinderen, in gebouwen. In alles. Je kunt je zo gek niet bedenken. Of het komt voort uit het goddelijke. In je theekopje. In de wereld. De bomen, de natuur... Het onnoembare is altijd om mij heen. Het leeft in mij. En dat kan voor jou ook. Dat is ook voor jou. Als je tot die bron komt. Dan heb je toegang tot alles. Tot het al, zeggen mensen. Tot alles. Je hoeft er alleen maar in te gaan. Alles staat voor je klaar. Alles staat tot je beschikking. Dat is wat het licht je geeft. Je hoeft het niet te geloven hoor, want dan lukt het niet. Je hoeft het alleen maar te zijn. En je bent het ook. En je hebt het ook. Het is dichterbij dan je denkt. Als je in die bron leeft, als je je daarin voelt, als je van daaruit je dagelijkse leven leeft, gewoon je werk doet, gewoon alles doet, dan heb je geen behoefte meer om nog meer, nou laat ik het zo zeggen, ze zeggen wel eens, als je uit de bron drinkt, dan heb je geen dorst meer. En zo is het. Dat vind je jammer? Nee hoor. Je hebt alles tot je beschikking. Je hebt geen wensen meer. En als je een wens hebt, dan ben je die wens. Niet spannend? Oh, rekenbaar van wel hoor. Het gewone leven gaat gewoon door. Ik vroeg mij laatst iemand, ja maar hier praat je dan over, maar hoe is het dan? Je werkt toch ook? En, en hoe doe je dat dan? Je moet toch ook koffie zetten? En uh, hoe doe je dat dan met je huis en zo? Ja, ik werk. Maar alle werk is werk. En alles is leven. En ik doe alles met zo ontzettend veel plezier. Soms ben ik wel eens moe, weet je ja, wel. En dat doe ik zelf, dat doet het werk niet. Dan neem ik even geen afstand. En als ik een beetje moe ben, dan weet ik dat gewoon: dat ik geen afstand genomen heb. Dan loop ik even weg, ga ik een kopje koffie zetten of een kopje thee. Heel eenvoudig. Ik gaf aan mijn vriendin die het mij vroeg het voorbeeld. Dat Stel dat je met een bepaald bewustzijn eh, dat je, dat je eh, in een klooster wilt zitten op een berg. En je wilt niet anders doen dan over het goddelijke nadenken. Nou, daar is niks op tegen. Maar je moet toch naar de toilet. En die moeten ook schoongemaakt worden. Er moeten toch kaarsen aangezet, aangedaan worden. En die moeten ook gemaakt worden. Die moeten ook aangestoken worden. De vloeren moeten geveegd worden. Er moet een dak boven je hoofd. Dus het een is niet meer dan het ander. Het leven hier op aarde is gewoon zoals het is. Maar je hebt de mogelijkheid... Om het vanuit de liefde te laten leven, te leven vanuit de liefde. En ik hou je niks voor, hoor. Dit is gewoon de normale werkelijkheid. Het is zo jammer dat nog zoveel zich daarvan afgekeerd hebben. Je ziet als het ware waar ze. Zelf nog doorheen willen. En daar gaat mijn liefde zo naar uit, naar al deze mensen. Of ik ze help? Nee. Nee. Een ander te laten, dat is ook helpen. Te laten in liefde. De ander heeft de vrije wil. En dat bij de ander te laten. Dat is een andere vorm van liefde. Misschien wil je daar eens over nadenken. Er zijn zoveel mensen die zoveel verdriet hebben. Die zo in zorgen zitten. Die niet meer weten hoe ze eruit moeten komen. Weet je, voor deze mensen is de macht van zichzelf, de, de macht, de kracht om in dit gevoel te komen, een, een, een, ja, ik vind het altijd zo vervelend om te zeggen de enige manier, maar het is toch werkelijk zo, dan kom je tot je eigen macht, tot je eigen krachten, dan kun je daarmee omgaan, dan laat je je niet meer naar beneden zuigen door het kwaad, door de ellende, door de, door de illusies. Die je mee willen zuigen. Want reken maar dat het kwaad aan je trekt hoor. Ik heb ooit eens een keer iets gelezen over de Rode Zee. De Rode Zee van je leven. In de Rode Zee, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de Rode Zee. Dus de moeilijkheden die de mensen hebben in hun leven. En al die mensen vinden dat ze het allemaal zo vreselijk moeilijk hebben. Ieder mens stuk voor stuk vindt dat zij het meeste en het ergste en het zwaarste hebben. Ik, zo zeggen mensen dan, ik heb het zo vreselijk moeilijk gehad. Meer nog dan ieder ander en meer nog, dan wat anderen in vele levens bij elkaar aan moeilijkheden hebben. Ik, zo hoor ik vaak, heb het zo ontzettend moeilijk met anderen. Kan ik er wat aan doen? Gaat het daar niet om? Ik heb het zo ontzettend moeilijk met anderen. Dat zeggen mensen. Maar kijk nou eens. Dat zegt toch alles over jou. Het is toch jouw probleem. Toch niet het probleem van de ander. Jij kunt er niet mee omgaan. Ieder ervaart zijn of haar moeilijkheden als ontzettend erg. En daar zijn we bijna allemaal gelijk in. Ja, bijna. Want niet iedereen laat zich zo vastzetten in zijn eigen problemen. Kun je het aan om je problemen als positief te zien? Kun je het aan om erover na te denken dat God of de liefde of het licht of het onnoembare Jouw problemen op jouw weg legt. Het zijn jouw problemen. Dus jij kunt er altijd mee omgaan. Ze zijn nooit zwaarder dan wat jij kunt torsen. Kun je het aan om nu te zeggen? Kun je het aan om te zeggen, ik stap nu in een ander moment. En om te zeggen, ik heb een gelukkig bestaan. Weet je, het is slechts één gedachte. Slechts één gedachte ben je verwijderd van je eigen verdriet. Van je eigen zorg, van je eigen illusie. Dan heb je het ook. En je moeilijkheden? Wees daar blij mee. Kijk of je in jezelf kunt gaan. En of je naar je moeilijkheden kunt, kunt kijken. Dat je er blij mee bent om er nu mee te werken. Want je kon er eerst niet mee omgaan. Draai het om naar de positiviteit. Dan heb je de ervaring begrepen en toegevoegd aan je ziel. Het warmt misschien nu van alles door je hoofd, maar het is zo dichtbij. Laat het los. Maar goed, vele van. Ons mensen hebben het nog zo vreselijk moeilijk. En sommigen vragen wel, wel eens, is er dan niet iets waar ik steeds naar kan kijken, een gedicht of zo, of een vers, of wat dan ook, waar ik me aan vast kan houden. Nou, dat is er wel, hoor. Zo zijn de woorden over die Rode Zee dus bij heel veel mensen bekend. Ze zijn niet van mij, hoor, ik weet eigenlijk niet wie de... Oorspronkelijke schrijver is dus, misschien weet iemand dat, maar ik vind ze zo mooi en ik zou ze wel graag willen citeren. Mag ik ze aan je doorgeven? Weet wanneer gij komt bij de rode zee van uw leven, wanneer er wat ge ook doet, ten spijt, geen uitweg en geen terugweg is. Als er geen weg is, dan recht vooruit. Denk dan aan God met een rustige moed. En duisternis en storm zullen verdwijnen. God doet de wind en de golven bedaren. God spreekt tot uw ziel. Ga voort, ga voort, ga voort, ga voort. En zo is het ook. Ga gewoon door. er met wat je aan het doen bent. Als je daar in gelooft, als je daar zeker van bent dat het goed is voor jou, ga door. Als je zeker weet dat je op de verkeerde weg bent, neem een beslissing. Doe wat je moet doen. Voel van binnen. Laat je niet gek maken door allerlei dingen om je heen. Volg jezelf. Ga door, ondanks wat mensen zeggen tegen jou. Laat je niet afleiden. Jij bepaalt de richting van je bestaan, van je leven. Voel je de liefde van de mensen om je heen, waar je de zorg voor hebt, op welke manier dan ook. Straal het uit. Misschien heb je wel moeite met sommige mensen om je heen. Dat is helemaal niet erg. Dat zegt niets over die mensen, hoor. Het zegt alles over jou. Want je dient naar iedereen die liefde te hebben. Zonder uitzondering. Maar laat je niet verleiden. Laat je niet verleiden tot een wederwoord. Blijf altijd die sterke, liefdevolle aura hebben. Stort alles daarin uit van jezelf. Weet dat als jij in dat licht bent, en weet dat als jij vanuit de bron leeft, en weet dat als jouw aura zo sterk en zo vol liefde is, dat alle pijlen daarop afketsen. En ik ben, bedenk me nu, en nu eventjes dat ik dat misschien de vorige keer al heb gezegd, maar ook oh, dat is helemaal niet erg. Ik, eh, ik heb natuurlijk vele keren ingesproken en er is nogal eens wat niet, eh, niet doorgegaan, dat ik het verkeerd heb opgenomen. In het niet. Je, je kunt dit zoveel keren horen, het maakt niet uit. Voel die stevige aura van jezelf. Als anderen jou willen kwetsen, dan stoten ze tegen die stevige, liefdevolle aura aan. Zodra je je laat meesleuren in de emotie van de ander, heb je het gehad. Blijf bij jezelf. Denk dat de wereld is voor alle mensen en dat God van alle mensen houdt, ook de mensen waar jij de pest aan hebt. En ook voor jou als jij vindt dat je schuldig bent of dat je je leven niet goed geleefd hebt. Maar het is een illusie. Ga voort vanaf dit moment en kijk niet meer achterom. De zon schijnt voor iedereen, voor alle mensen. En God is er voor alle mensen. Wat is er voor bond? Moet God laten zon opgaan, voor alle mensen, voor de goede mensen, maar ook voor de slechte mensen. Je hebt het vaak genoeg gehoord Dat je je naast lief moet hebben Zoals je jezelf lief hebt Dit is de betekenis van die woorden Hou ook van die ander Wat die ander ook doet Oordeel niet Veroordeel niet Zet de ander niet neer of zet die ander niet weg. Maar je wilt dat wel doen, is ook goed. Doe wat je moet doen. Je komt vanzelf de dingen tegen die daar weer mee te maken hebben. Alles hangt af van twee dingen in jezelf. Dat goddelijke, dat licht, dat heeft jou zo lief. En je hoeft alleen maar zelf ook die enorme liefde te voelen. En tegelijkertijd de liefde voor je medemens te voelen. Het is inherent aan elkaar. dan oordeel je niet meer, je veroordeelt niet meer, je klaagt niet meer, je accepteert. Je vond de vrede in jezelf. Als je klaagt, het is zo jammer, want het zegt alles over jou, niets over de ander. Jij kunt er niet mee omgaan. Je beklaagt je. Wat jammer. Maar als je dat wil doen, doe. Doe wat je moet doen. Niks moet, alles mag. Je kunt ook de beslissing nemen om heel eenvoudig vanuit die liefde te leven. En ik zal besluiten met wat dan bij mij uit het geluid van de stilte kwam. Wat ik toch een van de mooiste dingen vind die, eh, die, ik, gehoor, die ik hoorde. En natuurlijk is het zo dat eh, ik best wel veel verhalen en eh, mensen schrijf. En ook die krijgen altijd vanuit het, uit de stilte het geluid. Mensen denken wel eens, oh, je hebt een heel gesprek met je geleidegeest. Oh, ik weet het niet, het zal ook wel kunnen. Maar soms zoek ik naar een woord. En ik hoef alleen maar in dat gevoel te gaan. En ik hoor het juiste woord. En dat is altijd goed. Maar goed, dit is wat ik je wil zeggen. Luister goed. Want het is eenmalig. God is liefde, geef het door. En dat is wat ik zo graag doe, en niets anders. Ik dank jullie wel voor het luisteren, graag tot volgende week. Eigenlijk moet ik zeggen, vergeet alles gewoon. Denk erover na en laat het uit jezelf omhoog komen, want je weet eigenlijk alles al. En niet eigenlijk, je weet het gewoon. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.